Dik Hark met het NOS Journaal. De Nationale Recherche heeft huiszoeking gedaan in een aantal Hells Angels. Daarbij zijn meerdere Hells Angels aangehouden, hebben bronnen tegenover de NOS bevestigd. Een van hen is Harry Stulti, een prominent lid van de Hells Angels. De huiszoeking richtte zich op administratie en computers. Het wil nog niet zeggen waar de Hells Angels van worden verdacht. Ook is niet duidelijk hoeveel er zijn opgepakt. De huiszoekingen waren niet gericht op de Hells Angels als organisatie. In de loop van de dag worden meer mededelingen verwacht.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 GFM Zandvoort, een bijzonder goedemorgen. Het is 11 uur geweest. Dat betekent dat u bent beland in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En we nemen u weer mee terug in de tijd van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En zo brengt u onze herkenningsmelodie van Louis David's met Weet je nog wel oudje uit de 1928. Het komende uur, muziek van onder andere Janet van Zutphen.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 Je trekt het maar naar eigen wens en ander jasje aan. Je hoort dit als de Supreme het zingen gaan.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 The Rolling Stones have done Rolling sport to Rolling Stones and sing, sing it again. Mm -hmm. Darling, to know all the times my shine, yes yeah, you did. Darling, I see. Please, you want to change, baby. Are yeah, you wanna be free? Maar je komt rijden weg, ik baby. Maar je komt rijden weg, ik zeg het nou. Je komt rijden to me. Ja, yeah, het is. Ik ben so zo'n ziek, mommie. Hoor ik daar geen paardevoetjes? Trippel, trappel door het dal? Zingende de Salvera zoetjes? Weet je hoe het klinken zal? Oh,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 Kom, Chipmunks, we gaan wat zingen voor de mensen. Zien jullie klaar om te beginnen? Simon? Ik ben klaar! Theodore? Haha, oh, oh, zeker! Elwin? Elwin? Elwin! It's a long way to get a Nee, Elwin, dit is de zoveelste keer dat je de boel in de war schopt. Voor straf zet je vanavond geen poot meer buiten de deur. Ik kom vanavond. Jij op jouw manier is in de gaten, voordat we 16e gouden plaats. I'll Alleen, je zei de horen bij elkander, toen kwam een ander, je liet me vallen als een stink. ik ga je bekijken.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 Ik word bang, jij bent in al mijn gedachten Het is naar jou dat ik verlang Als een gezellig vaar dansen we met elkaar Draaiend in het rond Soms ben je één tot net of je het zegt en wil maar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 Op Buenna, Fortuna maar is deze mooie plaat van Reggie van den Burgt op eenzaam op het Leidse plein Ik zal vanavond met je uitgaan He -he. He -he. Ik heb gegevens op jou ge I've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 Wanda Fortuna, zei jij de zo, Wanda Fortuna, Wanda Fortuna, die zomerdag, Wanda Fortuna, de rozen gloeiden en geurde zwaar, de sterren gloeiden. zo hel en klaar. Fortuna, ik wacht op jou, Fortuna. Maar die belofte, mag je vergat ze dan. Vana.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 Das, Lied, das meine Mutter sang ich saß auf ihren Schoß Begleitet mich ein Leben lang und lässt mich nicht mehr los Frag nur dein Herz ob ja ob nein bevor du sagst adieu frag nur Scheiden tutsorie. So Met 17 glaubt man nicht daran und wacht nog obendrein. Nu, wenn mir einer wiegetan, dan fällt's mir wieder ein. Frag nur de helft, ob ja of nein, bevor du sagst. du dein Herz, ob ja, ob nein, denn scheiden tut so weh. Ik geh singen durch die Straßen, mit dem Glück bin ich de du. Hat ein Mädchen mich verlassen, lacht mir schon die andere zu. Doch ik weiß die Uhr.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 Dass du dich irgendwann allein Frag nur dein Herz ob ja ob nein, bevor du sagst: Hat Jesus, frag nur dein Herz ob ja ob nein, den Scheiden tut so weh, den Scheidend tut so wie.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 Doe zo meteen met de Willi Alberti met Waar ben je? Wat is deze mooie plaat van Harry Bliek met Goodbye Mary Lou. May I fall down, goodbye, far well, Mary Lou. Darling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 Had jij ook geballard dat iets in je hand? Ja. Waar zat, jij toen Het schip is gestrand? De kaptein die blijkbaar zich te scheren stond.